Dit is Juri Stubinitski met het NOS Journaal. De EU hebben nog geen knopen doorgehakt over extra steun aan Griekenland. Minister De Jager wil de Grieken nogmaals steunen, maar er moeten ook banken, verzekeraars en pensioenfondsen vrijwillig mee betalen. Onder meer Duitsland, Oostenrijk en Finland zitten op de lijn van Nederland, maar andere Europese landen weten het nog niet.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 Meer dan de helft van de ondervraagden zegt dat hij de afgelopen twee jaar anders is gaan eten. Vooral in Kenia is dat het geval. Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeur voor Westers voedsel de eetpatronen in de hele wereld beïnvloedt. Pizza, pasta en kip zijn in de meeste landen favoriet. De enige uitzondering zijn de armste Afrikaanse landen. Na ja, een restauratie van bijna tien jaar is Kasteel de Haar bij Haarzuilens weer in oude glorie hersteld. In het Utrechtse kasteel is vanaf vandaag een tijdelijke expositie te zien over het glamourleven van de adellijke familie van Zuilen. In Kasteel de Haar werden vroeger regelmatig jet-set-feestjes gegeven waar wereldberoemde gasten kwamen... zoals Maria Callas, Roger Moore en Brigitte Bardot. In 2000 deed Thierry Baron van Zuilen afstand van het kasteel omdat hij de restauratiekosten niet meer kon betalen... Het herstel van Kasteel de Haar heeft ongeveer 40 miljoen euro gekost. Het weer vanochtend vrij zonnig met alleen wat sluierbewolking. Vanmiddag veel stapelwolken en een paar buien. Het wordt ongeveer 20 graden langs de kust en 25 in het zuidoosten. Dit was het NOS Show. Het is Jolande van den Velden van de ANWB. Er staat nu bij elkaar 60 kilometer file. Ik noem de files in de randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoetenwouder-Rijndijk 9 kilometer. Richting Den Haag bij Zoetenwouder-Rijndijk 4. A8 Zaandam richting Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein 3. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor het knopend Rotterpolderplein 4 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Bunnik 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het knopend Brugseplein 4 kilometer. Een aanrijding was er op de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 ook kroop het op zaterdag. Zandvoort heeft het en jij beleeft het zon, zon. Zee. zee, zandvoort en Zie ZFM. Dit is de zomer van ZFM met, met. nu ZFM in de ochtend. Sing it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 Peter Zetje, van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Zomerits. I don't wanna dance, dance with your baby no more. I'll never do something to hurt you though. Though I, I feel you Ik ben niet vergeten dat ik het niet kan doen.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 is that a yes or a no? Is you ready to go? Is that a yes or a no? And I know I'm ready to go I saw you looking up against the wall And I knew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 Let me get that more back. Come get a little close up and buy me a lot.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 Per EN andrò a cercare nei visori le chiavi che apriranno i suoi, per imparare a rispettare Voistra però dalle mie labbra le cose che non osavo dire per cancellare tutti i suoi dolori e le sue paure i momenti che troppo presto se le vanno via En zomerheers.